Jobboot met het NOS Journaal. Een demonstratie bij het klooster is uitgelopen op schermutselingen tussen betogers en de politie. Zo'n 100 mensen protesteerden vanmiddag in de Waalse plaat Malon tegen de aanwezigheid van de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux.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 Uit voorzorg werden bewoners van 30 huizen in de omgeving geëvacueerd. Ze mochten van burgemeester Van Gijzel weer terug naar huis, omdat er geen instortingsgevaar is en het veilig is. Het weer, vanavond opklaringen, laten vanuit het westen toenemende bewolking. Morgen droog, maar bewolkt. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. De dagen daarna, na het weekend dus, geregeld zon en iets warmer. Dit was het NOS Show.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 vrijdagmiddag even over die klok van drie uur. Tijd dus maar weer voor de hitlijst van Europa. 22 jaar nog alweer van die hitlijst. Aflevering 35 zitten we alweer. Op alweer de laatste dag van augustus. Hè. 31 augustus. Deze week in de lijst alweer 21 stijgers. 2 zittenblijvers, 14 dalers en dan hebben we drie platen over. En die drie platen komen helemaal nieuw binnen in de lijst. Ik denk dat er ook 3 uit moeten doen. Connor Maynard doet dat. Kent Sayno na 15 weken. Jim Placero's, Ryan Taylor the Fighter na 13. En Survival van Muse is na 5 weken alweer uit de lijst verdwenen. Snelste stijgen deze week in on van train. 50 Ways to Say Goodbye gaat 8 plaatsen omhoog. Snelste dalen is voor de Far East Movement, Coffee Drive, Turn Up the Love, zakt er namelijk 14. En langs genoteerd dat is Flowrider met zijn whistle. Staat hij alweer 16 weken in de lijst genoveerd. Helemaal onderaan de lijst deze week, de Sister Sisters, Only the horses. In de twaalfde week zakken zij zeven plaatsen naar die onderste plek toe. En de eerste binnenkomer, daar heb je waarschijnlijk nooit wat van gehoord. Althans, de naam niet, zijn muziek wel, want zijn muziek wordt in tal van televisieseries gebruikt. Crazy Anthony, uh, Numbers, NCIS. Overal zit de muziek in van Cradle, Leswell. Een en ook een extract van zijn plaat Come Back Down is een samenwerking met de welbekende love song zangeres Sarah Bareilles. En hun twee komen samen binnen op plek 39. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar. Wel origineel. Short Van Dam. Sarah Brellis, come back down. Er staan er even twee over. Eén is van Edward de Manichek heroes. That's What's Up zakt van 31 naar 38. Een plaats verlies voor Will and the People. The line in the morning sun in de 13e week zakt het dus naar 37. Volgende binnenkomen komen we tegen op 36. Door de Schuilis House Mafia geproduceerde Nump heeft pas net zijn impact gemaakt op de Amerikaanse radio... Usher heeft single nummer 5 alweer klaarstaan. staan. het is dat deze Mr. Raymond blijft afwisselen tussen de genres R&B en dance. Vanuit het clubvriendelijke nummer zal Dive straks de hitlijst moeten gaan bestormen. En Dive ook als single geschikt is dat zal wel moeten blijken. Kwalitatief gezien is het wel een van de beste tracks van deze Usher's Looking For Myself album. Productie van Jim Johnson en Rico Love die vanzelfsprekend doet denken aan motivation van Kelly Rowland. Dive is echt nog uh, net even iets dieper en gevoeliger anders as je zelf, Dive komt deze week binnen op plek 36. To take a chance, go to the deep end. As you baby, it's on the light sun. These waters can get a little busy. till the storm As long as I know that you live and may Shedding all your innocence I see the walls are looking like they might precipitate Until I'm in so deep it's up to my ways But I promise, girl, I ain't afraid It's raining inside your face. I try, loving made you so well, your left, you're right, and ever since we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 Phoenix Paul en Gregory K. in my mind. En deze week gaan ze omhoog van 39 naar 35 alweer. Dan plaat die drone hele tijd Dat komen we tegen op 34 de 16e week voor Flowrider en zijn whistle. 12 weken de Sister Sisters en Only the Horses. Ray Laswell en Sarah Ballas come back down. Komt nieuw binnen op plek 39. 38-7 verlies in de 15e week voor Edward Sharp, Magic Zero. That's what's up. More on the people, the line in the morning sun in 13e week 10 plaatsen verlies naar 37. 36 is er voor Asher en Dive, nieuw binnen in de lijst. 35, 4-plaats in de tweede week. Even Couch, Vinnox Paul en Gregory Gay in my mind. Flow ride aan San Witzel zakt in the 16 de 16e week naar 34. 33, David Geta, Sia de She-Wolf, Falling Two Pieces. En Far Movement's Cover Drive, Turn Up the Love. Vorige week nog 18, deze week 32 en dat in hun 13e week. Nieuw staat nu 3 weken in de lijst. Let Me Love You and Turn to Learn to Love Yourself. Die gaat deze week omhoog van 36 naar 31. Zo'n 3 voor jou ook Alex Cardino, Shine Hound.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 De one day reckoning song in handen van Avachi en Afidi first string uh, Wackelmant. De Duitse minimum producer Wackelman, nam het origineel van deze Israëlische singer-songwriter Avidi Afidi handen En heeft dat tot een hele mooie dansplaat geleid die niet alleen uh, geliefd is door de wat alternatieve mensen, dat dus door de volk invloeden, maar ook door uh, meer uh, mainstream publiek tijd van deze zomer dance make naar de nummer 1 positie in de beat pop charge en nadat hij dus op nummer 1 stond in de beat pop charge is het nu dus ook tijd om heel Europa te gaan veroveren Avash afidan featuring uh, winkel month one day the reckoning song was de hoogste binnenkomer op plek 39 dit is nummer 28 delta goodrum dancing with a broken heart En de weer van deze week Boy and Little Numbers. En in de zesde week gaan ze omhoog van 29 naar 26. En voor op 28 Delta Good Dancing with a Broken Heart. In de tweede week omhoog van 34 naar 28. 27 zit er tussen. Die is van Wax en Rosanna. In de zevende week zakken die van 23 naar 27. Deze plaat doet wel goed. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. In haar tweede week van 30 naar 25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 Dus de Killers en Runaways. In de vijfde week gaan zij omhoog van 28 naar 22. En dat alles in de hitlijst van Europa. En ben je nou even de tel kwijt? Nou dan uh, help ik je wel even. Want op 30 deze week Alex Cardino in de Chinatown. In de derde week twee plaatsen omhoog. 29, de hoogste binnenkomen. Afash Avidan en Wankelmond. One Day the Reckoning Song. Delta Goodrum Dancing With A Broken Heart gaat in de tweede week omhoog van 34 naar 28. Wax en Rosana is een beetje over want in de zevende week zakken ze van 23 naar 27. And Boy met Little Numbers staat zes weken in de lijst, gaat omhoog van 29 naar 26. Taylor Swift We Are Never Ever Getting Back Together in haar tweede week omhoog van 30 naar 25. Usher and Scream zakten zeven in de elfde week naar 24. Lauren en Utoria staat elf weken in de lijst, zak van 19 naar 23. En de killers hoor je net Runaways in de vijfde week omhoog van 28 naar 22. Van 26 naar 21 gaan onze oosterburen, althans een paar van onze oosterburen die zich bij elkaar cascade noemen. En inderdaad de single Summer of Love hebben gemaakt in de derde week. Hoor je ze nu op nummer 21. So free, let's do it for the very first time. Oh.